Dat er wel bij het NWS-journaal. In Cairo zijn Israëlische en Palestijnse onderhandelaars het eens geworden over een verlenging van het staakt het vuren in Gaza. Rond deze tijd zou het bestand aflopen. De twee partijen hebben nu officieel bevestigd dat het bestand met zeker 24 uur is verlengd. De terreurgroep Islamitische Staat heeft in een videoboodschap gedreigd Amerikaanse doelen waar dan ook aan te vallen. Als bij Amerikaanse luchtaanvallen IS-strijders worden gedood. Op de beelden zijn foto's van onthoofdingen te zien, meldt persbureau Reuters. Amerika geeft sinds augustus luchtsteun aan Iraakse en Koerdische troepen... die de extremisten proberen te verdrijven uit het noorden van Irak. Paus Franciscus overweegt naar Irak te gaan om zijn solidariteit te tonen... met de vervolgde christenen in Noord-Irak. Franciscus sprak zich indirect uit voor het gebruik van geweld... tegen de extremisten van de islamitische staat... om de vervolging van religieuze minderheden te stoppen... Het is geoorloofd om onrechtmatig geweld te stoppen, zei de paus. In Marokko is een gezin uit Lelystad gepakt met 480 kilo hash. De drugs waren verstopt in een busje. De vijf Marokkaanse Nederlanders, een man, een vrouw en drie kinderen... werden zaterdag aangehouden bij de grens tussen Marokko en de Spaanse enclave Ceuta. De hash heeft een straatwaarde van bijna 5 miljoen euro. IJsland heeft het waarschuwingsniveau voor de vulkaan de Bardarbunga verhoogd. In korte tijd zijn honderden aardbevingen gemeten. Mocht de vulkaan uitbarsten, dan kan dat voor veel problemen zorgen. In 2010 werd het vliegverkeer in Europa eenstig ontregeld... omdat een andere IJs IJslandse vulkaan as uitstoten. De Nederlandse vrouwen hebben bij het EK Zwemmen in Berlijn... zilver op de 4x100 meter vrije slag gewonnen... Oranje eindigde als derde achter Denemarken en Zweden. Maar door een foute wissel werd Winnaar Denemarken gedisqualificeerd. Zweden won daardoor goud en Nederland werd tweede. Het weer vannacht kunnen er weer buien vallen, morgen ook buien, maar dan kan het ook af en toe zonnig zijn: het is morgen ongeveer 16 graden. Dit was. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM Met nu het laatste uur.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 ja, in de puberteit waren ze alle drie waren we alle drie heel verschillend oh vertel. Oh, nou, mijn zo. broer had iets van nou ook wat betreft geloof hoor maar sowieso van maar uh, die had me iets van nou ik uh, ga mijn eigen kant op en mijn zusje die uh, had dat eigenlijk nog sterker <laughs> en uh, ik was de enige die iets had van uh, dit geloof het spreekt me aan en daar uh, wil ik mee door mm.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 Zingen, dansen, wandelen, leuke dingen doen, uh, Studentengild. Uh, nee, studentengeel nog niet. Vond je ook wel... een soort studentenvereniging ja, of daarna, niet? Klopt. Oh, wat, wat ja. voor vereniging was dat? Nou, in Ede zat ik op Alfa. Oh, ja. Dat was uh, dat je elke week bij elkaar kwam, ging je eerst samen eten. En daarna ging je gewoon samen met een groep van een stuk of zeven, acht studenten... ging je erbij met onderzoeken en kijken wat het je zei... En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 Nou, dat was heel bijzonder, want in Haarlem is het heel moeilijk om aan een woning te komen. Het kan zeven jaar duren. Oh, ja. En ja, ik was er hier weer en wat kon ik? Dus ik heb even bij mijn zusje gelogeerd, drie dagen bij haar op de bank. En toen kwam de huisbaas erachter, die zei: Nog twee dagen, je ligt eruit. Dus ik zeg: Nou, God, dank u dat u ervoor ziet. En toen belde een hele lieve vriendin, Henny van Beterham, oh. die oh. me interviewt nu.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 Maar toen kwam ik in een heel warm bad met blije mensen en enthousiasme en een persoonlijke relatie met God. En uh, heb ik heel veel uh, genoten en geleerd.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 En ik had echt iets van, in augustus wil ik wel, op uh, september, ik wil wel gewoon, nu wel vlot uh, ergens heen. Oh. En toen hing daar zo'n heel groot bord, het was fantastisch trouwens hoor, die conferentie. En er hing een heel groot bord voor bijbelschool. En ik dacht even, ja, dat heb ik al gehad, ik heb al een hele bijbelschool gehad. Al twee geloof ik, en ik heb ook al een jaar les gegeven opeen.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 toen kon ik inderdaad met mijn baan kon ik het regelen. Ik kon iemand vinden voor mijn huis. Om in die tijd op mijn huis te passen. Daar te gaan wonen. Met andere zaken alles goed af te ronden. En toen rijden. Nou geweldig hè. Ja. Dat is wel heel leuk. O financiën video, ja. kreeg ik op een bijzondere ja. manier. Hele, ja. hele, hele financiën. Want het was toch een aardige prijs. Ja. Ook. Ja en je moest er natuurlijk naartoe vliegen. En daar intern nee, nee, wonen het, waarschijnlijk. In België, oh je kwam met de auto, oh, met en auto en dan, allemaal. Uh, ja.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 Het is meer dat je er helemaal in zit. Dat je een jaar lang ermee bezig bent. Het geeft gewoon een hele andere dimensie. Wat me het meest aansprak. Waar ik het meest aan heb gehad. En dat ook voor mij zelf duidelijk is. Van hé, hey, nou zie ik precies wat ik eraan gehad heb. Ja. Dat was toen ik werd uitgezonden. waar, je, ben... hey, waar werd je toen uitgezonden? Ja. <laughs> dat is interessant. Uh, ja, klopt. Uh, we werden allemaal naar heel verschillende plekken in uh, Groot-Brittannië uitgezonden. Hm. En ik werd naar Wales uitgezonden.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 De website van Open Doors Nederland is www.opendoors.nl. Nu volgt het verhaal van Rusia, een geheime gelovige uit Tadzjikistan.